Mariel Hageman met het NOS-journaal. De leiders van de G8-landen hameren in hun slotverklaring op de noodzaak van economische groei en het scheppen van banen. De economische crisis in Europa domineerde de tweedaagse top in Camp David bij Washington. De G8 zegt dat de economische crisis moet worden bestreden met een mix van stimulerings- en bezuinigingsmaatregelen. De wereldleiders zien tekenen van herstel in de mondiale economie, hoewel er ook nog straffe tegenwind is. In de slotverklaring zeggen de G8-leiders ook dat het van groot belang is dat Griekenland in de eurozone blijft. In Chicago zijn drie mannen gearresteerd op verdenking van terreurplannen voor de NAVO-top van de komende dagen. Ze zouden onder meer aanslagen hebben gepland op het campagnebureau van president Obama in Chicago en de ambtswoning van de burgemeester. Daarom standen zijn Amerikanen van begin 20. Ze werden in de val gelokt door undercoveragenten die zouden molotov cocktails hebben geleverd. Volgens justitie hadden de mannen ook plannen om politiebureaus aan te vallen tijdens de tweedaagse NAVO-top die morgen begint. Een activist bij wie de drie mannen verbleven zegt dat de aanklachten op niets zijn gebaseerd. De mannen zouden alleen vreedzame protesten hebben gepland. In Parijs is een Filipijnse ambassadeur bestolen van 30 miljoen euro aan juwelen. die verwisten in te breken in zijn appartement toen hij niet thuis was. De ambassadeur is volgens Franse media een verzamelaar en connoisseur van edelstenen en juwelen. Weenbrekers zijn vermoedelijk via het dak binnengekomen. Met een slijptol braken ze de kluis in de woning open. De politie in Parijs houdt er rekening mee dat de dieven niet specifiek op zoek waren naar deze juwelen. En dat ze bij toeval op een grote buit stuiten. Het weer vannacht droog, morgenochtend overwegend bewolkt. In de middag zonnige periode, maar ook kans op een onweersbui. Temperatuur tussen 18 en 24 graden. Dit was het NOS journal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 I'm going to Global Housewives with DJ Malvo.